De jungle. Een luisterspel in vijf delen, geschreven door Jan Staring, naar de gelijknamige roman van Michael Hastings. Deel 2: De Groene Hel.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 Martin Ryland, een zwijgzame jongeman. Een dokter, Julian Connolly. Ten slotte Melgrave, de steward. De dag is voorbij. Hij bracht de volgende problemen. A, algemene. Ga uw gang, dokter Connolly. We zijn in gesloten door de jungle. We weten niet waar we zijn. We alleen maar over het beetje voedsel dat een lijntoestel meevoert. B. Bijzondere problemen. Ten eerste... Het omgekomen meisje, Elaine McCara. Ze had een dagboek in code geschreven. Bevatte het geheim? Waarschijnlijk, want iemand heeft het na haar dood uit haar bagage gestolen. Wie? Ten tweede... Dudley Norris, een van de overlevenden... ...had een revolver. Ook die is gestolen. Door wie? Ten derde. Iemand bedreigde na de ramp... ...een medepassagier met de dood. Toevallig ving ik de gefluisterde woorden op. Er was niemand te zien. Wie fluisterde? Wie werd bedreigd? Dat was het, dokter Cannoli. U bent de enige... Die alle problemen kent. Zoek ze maar uit. Het is nacht. Er brandt een vuur. Op de maat van de vlammen voert de duister schijn aanvallen uit op het kamp. Alle slapen, behalve Dr. Connolly en Melgrave, de steward, die met elkaar praten. En dan nog iemand die ze niet kunnen zien. Luister goed, Melgrave. Dit was niet een van de vaste lijnvluchten naar Singapore. Ik had eigenlijk pas overmorgen kunnen vertrekken, maar ze belden me plotseling op om te zeggen dat er een extra vlucht was. Ja, dat klopt, dokter. Het was een ingelaste vlucht. Er waren nog wat plaatsen Voor wie van de passagiers werd die extra vlucht ingelast, heb Geen idee, dokter. Ja, draai er niet omheen. Ik weet het niet, dokter. Neem me niet kwalijk. Ik weet alleen dat de Lord Jacobs voor deze vlucht speciaal werd aangewezen. Ja, daar heb ik niks van. Jacobs is dood. Treurig, dokter. Hij heeft vrouwen, kinderen. Oh, neem me niet kwalijk. Weet je verder nog iets? Omdat hij zo aandringt. Er was iets met meneer Willis, om het zo te zeggen. Willis? Willis. Willis? Oud-officier. Elegant, militair snorretje. Rechterrug. Iets verlopends in zijn gezicht. Hij doet soms zaken met bekken. Hij doet soms zaken met bekken. Is een van die trederander te veel. Uh, ga door. Uh, er was dus iets met Willis. Wat? Uh, hij kwam met dezelfde dienstwagen als piloot Jacobs. En er was nog iemand bij hem. Wie? Ja, Je ja, schiet op een oh, beetje. Nee, dokter. Echt niet. Toen die ander nog maar één been uit de wagen had, toen tikte mevrouw Koning hem op de schouder. Toen moest een boodschap voor dat doen. Wat is dat ook, dat geritsel? Geritsel? Ja, ja, ik dacht dat ik iets hoorde. Ah, er ritselt altijd wel iets in het oerwoud. <laughs> Zoals u zegt, dokter. Ken jij iemand hier? Van, Van vroegere vluchten bedoel ik? Ja, alleen meneer Bekker. Die vliegt vaak op Singapore. Zo, Bekker. Bekker. Bekker. Keistertype. Grof gezicht, kleine oogjes. Egoïst Denkt alleen naar zelfbehoud, Doet soms zaken met Willis. Doet soms zaken met Willis? Was het Becker die Willis bedreigde? Wat voor zaken doet Becker in Singapore? Nog geen idee, dokter. Echt niet. Op dit ogenblik maakt zich achter Connelly's rug... een gedaante los uit het kreupelhout. Doet twee stappen vooruit, Staat stil. Luister. Er zat nog iemand anders bij weleens in die wagen. Zou je hem terugkennen? Ik zag alleen maar zijn been. Nou ja, zou je dat been dan terugkennen? De kleur van de broek of zo, soort schoenen? Nee, geen idee, dokter. Daar let je niet op om het zo te zeggen. De gedaante achter Conny sluipt van boom tot boom... in de richting van mevrouw Kony, die tussen haar koffers ligt te slaten. Doe het wat voor boodschap moest jij doen voor mevrouw Koning op het vliegveld? De doos en het vliegtuig op een veilige plaats zetten... Er zaten juwelen in zijn. De gedaante is nu vlak bij mevrouw Koning. Hij buigt zich over haar Langzaam. Voorzichtig. Al lang in dienst op deze luchtlijn, Stuart? Twee jaar. Als ik er maar niet uitvlieg, de dienst wordt ingekrompen. Niet op een piekere, Mulgrave. Als je je topt, word je gek. Ja, ik doe mijn best, dokter. Wat is dat? Mevrouw Koning, dokter! Mevrouw Koning! Kom mee, Mulgrave! Ik viel nogal mee. Ik kom op mijn parels, met die jammer, voor mijn geld. Maar ik heb ze in mijn hoedendoos. Ik heb ze in mijn hoedendoos. Wie zou ze daar zoeken? Niet zijn naam, oké? Nee, Bekker. Loof over vermoeid moord, aanslag en aangranding. Zoeken. Dat mensen elkaar hebben last mee. Dat was natuurlijk niets. Zo, so, oh. denk je dat, Willis? Uh, Goed gelijk, Willis. Maar oh. is Norris? Er komt die aan. Gelooft u in die inbreker, dokter? Misschien. Ik wel. Ook zwakke zenuwen, juffrouw Dallas. Meneer Norris, ik heb iemand zien wegspringen het bos in. Ah, Half naakt. Een inboeling. Een Europeaan. Wie? Een van ons, meneer Norris. En we zijn hier allemaal. Allicht. Je hoeft maar even om te lopen. Als we u toch niet hadden, hè, juffrouw Dellis? Uren later. De nacht loopt ten einde. Er is een wacht uitgezet. Het vuur vlamt hoger op, dringt de duisternis terug tot aan de eerste bomen. Dr. Canary slaapt slecht, droomt zwaar van, van de rampzalige dag, van de groene benauwdheid van de jungle. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich zie die vogel kapot! Uw die vogel kapot! Kapot! Je krijgt het! Kapot! Een poging tot de slag, en je bent gelijk! De ben is gast en de pop Een de en je bent gelijk! Ik heb ze in mijn honderdduizend! In mijn honderdduizend! we maar, grave. hij slaapt nog. Nee, maak hem wakker. Het tijd dat we opbreken. Oh. Koffie, dokter, als u trek hebt. Oh, nee, niet kwalijk. U sliep nog, geloof ik. Ja, het is maar wat je slaap noemt. Nou, kom maar op met die koffie. U ook, meneer Bekker? Nee, hou die koffie maar bij je. Het lijkt wel modder. Ik heb het best gedaan. Het filter is kapot. Nee, geen reservefilters. Jullie zorgen nergens voor. Het spijt me, meneer. Je kunt niet alles voorzien. Ach, doe toch niet zo beleefd, kerel. Trap toch terug. Van een haas maak je toch een man, dokter. Opzit en pootjes geven, dat is-ie gewend. Nou, loopt-ie weg. Hij jankt als je het mij vraagt. Zeg, gaan we nou een oude ruzie maken? We hebben nog geen poot verzet. Maak je niet dik, Norneus. Ah. Stop je fijnere gevoelens maar onder de grond. Ah. Door een groene hel als deze komt maar één soort mensen. Kerels als ik. Zeg, eh, dokter, hm? hoe moet dat nou met mevrouw Koning? Kan dat mens lopen? Of moeten we de dragen? Ja, ja. ja. Natuurlijk kan ze lopen. We zijn gek als we er meenemen. Ze kan lopen en ze gaat mee. Maar ik wacht niet als het te lang duurt. Je doet maar, bekker. Vannacht last genoeg gehad van het met die kolder over die inbreker. Oh, was er dan geen inbreker? Je vrouw Dallas heeft hem gezien. Oh, die, die is stuk op sensatie. En uh, zijn dat al uw bewijzen? Bewijzen genoeg, Norris. Nee, maar... meneer Ryland... Heeft bewijzen. Hij zegt niet veel, maar zet je schrap als hij wat zegt. Er zijn voetsporen in het mos en afgeknapte takken. Zo, Rylan. Kroop je daarover vanmorgen op je knietjes door het bos. Het zou me niks verbazen als die Rylan van de politie was. We zijn altijd van die stoere zwijgers. Hé, hey Willis. Door je diender. Ken jij die Rylan? Hij loopt altijd achter je aan, alsof hij bang is dat je hem smeert. Oh, je grote mond, bekker. Gek. Is toch gek, hè? Altijd. Die Rylance op je hielen. Word je soms opgebracht, Willis? <laughs> Wij zijn een mooi stel. Dat is een waarwoord, niet. Een verlopen officier. Een vreemd soort politiefrik. Norris, dat is ook geen lievertje. Zou me niks verbazen als hij met een colt in zijn zak liep. Maar een revolver is gestolen. Het is toch niet waar, hè? Door wie? Gisteren. Uit mijn koffer. Door één van jullie. Nou, dat is dan mooi iets voor jou, Rylance. Zoek het maar uit op je blote knietjes. Even netjes blijven, Bekker. Daar komt je verdel alles aan. Dokter, dokter. Hmm? Mevrouw Koning is wakker. Ze vraagt naar u. Ja, ik kom. Ik, ik ga met u mee. En doe de groeten, dokter. Met de beste wensen voor een spoedig herstel. Volgens normaal, mevrouw Koning. Slaap heeft u goed gedaan. U bent gauw klaar met de patiënt, dokter Connelly. Even de pols voelen en klaar alweer. Juffrouw Dellis een kop bouillon en een stevig ontbijt voor mevrouw Conny. Dan kan ze er weer tegen. Ik het tegen kunnen. Ik wil nergens tegen kunnen voor wie ziet u me aan. U brengt wat ik voorschrijf, juffrouw Dallas, en direct graag. Tot u ziet. Maar geen bouillon, geen kwestie van. Ik neem s morgens vroeg nooit iets dierlijks tot me. Het is al vernederend genoeg dat we zo afhankelijk zijn van die vieze beesten. Uh, nu juffrouw Dallas weg is, dokter, kunnen u en ik vrij uit praten... Dr. Connolly, ik lijd erg. Ik lijd heel erg. Al meer dan twintig jaar. Mevrouw, uw kwalen doen weinig ter zake onder onze omstandigheden. U bent geen heer, Dr. Connolly. Ik lig zonder ega's op de grond, in een warwinkel van koffers, midden in een ongecultiveerd bos, met onbekende halfgeklede mannen om me heen die zich schaamteloos in het openbaar wassen en scheren. Dr. Julian Connolly, wat is dit? U zult dat dingen onder ogen moeten zien, mevrouw Connie. Ons vliegtuig kreeg motorstoring en stortte neer in het oerwoud. Nee. Hoe laat arriveert de machine die ons komt ophalen? Er komt geen machine om ons op te halen. Niemand weet waar we zijn. Het spijt me, mevrouw Coni, maar we hebben een lange tocht voor de boeg. We zullen proberen op eigen kracht de kust te bereiken. Bedoelt u dat ik me door die onfatsoenlijke wildernis moet heenwerken? Als een inboorling? Ik denk er niet aan. Ik hou niet van lichaamsbeweging en het is niet goed voor. Een me. andere weg is er niet. Dan blijf ik hier, bij juffrouw Makara. Die begrijpt me tenminste. Ik heb heel sympathiek met haar gebabbeld in het restaurant, voor we vertrokken. Spijt me, mevrouw, juffrouw Makara is omgekomen bij de ramp. Ze zat voor in de cabine, vlak achter de bemanning. Wat zegt u? Juffrouw Makara? Het arme kind, het lieve arme kind, nog zo jong. En aardig om te zien. En iemand die zo'n goede plaats kende. Hoe wreed, hoe onmeedogend wreed het leven is. Nu zal ze nooit al dat geld krijgen. Huh? Welk geld? Dat weet ik niet. Ze zat er nu niet zo best bij, dat zag ik direct. Ken mijn wereld. Haar kleding was heel keurig, niet kaaltjes, maar toch van goedkope snit. Maar ze verwachten veel geld. Een hele som, leek me. Hoe weet u van dat geld? Ze begon er zelf over. We babbelden als vrouw onder elkaar over winkelen in Singapore. En toen zei ze, heel opgewonden, dat ze in Singapore volstrekt geen geldgebrek meer zou kennen. Ze zag eruit alsof ze in Singapore voor het eerst in haar leven ongegeneerd geld zou gaan uitgeven. En mee smijten, om het maar eens populair te zeggen. De stakken. Nu wordt het mooiste in het leven haar onthouden. Ontbijt van mevrouw Koenig, dokter. Heb je geen ontbijtlaken, Stuart? Het spijt me, mevrouw, de omstandigheden. Giet de bouillon weg! Ik drink dat sop nooit. Een uur later, de gantsoenen zijn verdeeld. Het kamp wordt opgebroken. Mevrouw Kony, voor de tiende maal, we nemen geen bagage mee. En mijn nieuwe kleren dan? Nou, Die trekt u dan maar allemaal over elkaar aan als ze beslist mee moet. En mijn hoedendoos met mijn juwelen en briljant en allemaal goud. Die moet mee. Vannacht was er al een sujet die het erop voorzien had. U kunt mij niets verbieden, het is van mijn kant al concessie genoeg dat ik meega. U mag gerust blijven, mevrouw Koning. Misschien scharelt Tarzan hier in de buurt, die redt u zeker. Nee, nee. Niet bij daglicht, vrees ik. Oh, eh. oh kijk maar kwaad, hè. Hij is al weg. Nou, houden jullie dan ook je mond? Het is toch een stumper. Ja, nou ja. Ik zou wel eens willen weten wat er in die hoedendoos zit. Ja. Dat heb je toch gehoord? Geld en juwelen? Dacht je dat een van ons zo gek was daarvoor vannacht zijn huid er riskeren? Had die beter kunnen wachten tot de laatste dag. Hoeft dit niet mee te sjouwen ook. Waarvoor zou u dan uw hart riskeren? Documenten in geheimschrift. Wie weet. Norris. Iemand kan iets in haar hoedendoos verborgen hebben. En een ander heeft daar de lucht van gekregen. Ja, schrijf uit met uw bestseller, dokter. Laat mij eens wat zeggen. Als we drie dagen verder zijn, hebben we allemaal de zenuwen van het mens. Zo, alles klaar, dokter. Oh, oh, wat moet jij met die enorme soepketel, Stuart? Ja, we zijn met z'n achterdokter. Nou, laat dat ding hier, dan koken we maar niet. Ik ben tegenover de maatschappij verantwoordelijk voor uw welzijn. Man, je houdt ons alleen op met dat ding. Het spijt me, meneer, ik heb mijn voorschriften. Ja, en als je in elkaar zou kunnen wij je dragen, ze. Nee, je bent taaier dan u denkt. Laat hem dan de stomme garnaal. Kunnen jullie soep van hem koken als je honger gaat lijden? Jullie? Ja, jullie! Net wat ik bedoel, jullie! Want één ding dienen we voor eens en voor altijd vast te stellen. Ik ga voorop en als jullie verder achterblijven dan mijn liefde is, dan wacht ik op niemand. Wou jij zeggen dat jij van plan bent er tussenuit te knijpen? Oh, Het is maar hoe je het uitlegt, Willis. Maar ik laat je niet gaan. Ben jij zo arme recht? Er wordt iets anders van je verwacht, Backer, dan alleen voor jezelf te zorgen. Oh, ga jij uit de school klaar? Als hè? jij gaat, ga ik mee. Als Ruiland het goed vindt van die past op je ik. Heb ik wil kunnen zien wat jij uitvoert. <laughs> Willis. Ik sta verbaasd. We hebben elkaar in geen tijden gezien. En hoe merkwaardig dat jij plotseling opduikt in hetzelfde vliegtuig waarin ik word... Ga ga door, Willis. Ga door. Waarin jij wordt puntje, puntje, puntje. Ga door. Connelly Brandt van nieuwsgierigheid Of moet Ryland het hem uitleggen. James op de weg, kruis door het oerwoud. Becker voorop, Willis op zijn hielen, Ryland achter Willis. Dan Mary Dallas, Norris... mevrouw Coney en Mulgrave... Sneet en Connolly in de achterhoede. Ze zwijgen, alleen met hun gedachten. Zij, alles groen, groen. Het verbergt de hemel, denkt het licht tot groenig schijnsel. Hun gedachten weven buiten hen om, een ijl, vreemd soort gesprek. Voorop, Becker. Hij is gek Willet. Alsof ik hem door de baas op zijn hielen gestuurd ben, om hem uit de klauw te houden. Je moest eens weten, Willis. Je moest eens weten. Voor vanavond trek ik alleen te haar. Alleen. Maar kom nog één keer terug. En hou je dan gedekt. Achter het bekken komt Willis. Het bekken laat maar niet in de steek. Hij doet nog alsof hij zou niet durven. En ik heb nu nog een gevoel gehad. En Ryland weet het niet. Wat deed Iling Macara als ik het resten van de paas in dit vliegtuig? Groen, groen, groen. Onder de voet groeit het gulzig omhoog. Aan alle kanten sluit het in, angstwekkend is een onbarmhartige drift tot groeien en groeien. Achter Willis loopt Ryland. Laurens, een wolver is Die heeft Willis hem gestolen. Daar moet ik oppassen. Lekker is blijkbaar uitgestuurd om Willis van me af te troggelen. Dan sta ik één tegen twee. Maar is goed. Die Dallas, dat is een aardig ding. Mary heet ze. Mary Dallas. Je hoeft je me om te draaien, Ryland. Ze loopt 18 Vlak 18. Ryland is een aardige jongen. Hij schijnt Willis te bewaken. Is hij zijn aanstand? Wat zou Ryland dan zijn? Geheime dienst. Als er maar niks overkomt. Becker speelt met Willis onder één hoedje. Dan staat Martin... Ryland bedoel ik... alleen tegen twee. En na Mary Dallas... komt Dudley Norris. Wie heeft Elines dagboek gestolen? Becker... of Willis? Wie anders kan er de bedoeling van vermoeden... en weten wat het waard is als secretaresse van hun baas. Of zouden ze haar nooit gezien hebben? Kennen ze er niet? Ze praten nergens over. Iedereen m'n is dood. Vreemd. Doet me maar weinig. Ze was ooit mijn liefje. Maar ze vond me niet mans genoeg. Ik zal dat dagboek krijgen, al was het over lijken. Het is goed dat ze dood is. Hoef ik de opbrengst niet te delen. Achter Norris, mevrouw Kony. De hoedendoos klem vast in de aarde. Stuart? Ik heb de iets, mevrouw Coney. Mevrouw Coney denkt niet. Ze spreekt. Ze is minder vermoeiend. Het is op... Verantwoordelijk en absoluut zorgeloos dat er voor omstandigheden als deze geen betrouwbare kaarten aanwezig zijn. Deze streek is niet in kaart gewacht, mevrouw. Alleen de grote lijnen waar de rivieren lopen... Groen, groen, hard, donkergroen. Het verstikt zichzelf in zijn gulzigheid tot groeien. Het ververst de lucht niet, maar geeft geen hete, peperige lucht aan. De lucht van ontbinding. Achter melkbuig komt sneeuw. Wat moest Connolly met het geklets over die hoedendoos van Kony? Geheime documenten. Geheime documenten. Zouden ze het dagboek missen? Zou dat ding waarde hebben? Dan komt Connolly, de laatste. Geen succes, die truc met de hoedendoos. Of toch? Norris was de enige die scherp reageerde. Probeerde Narraza vannacht aan zijn neus in te steken, dan heeft hij het dagboek niet uit het vak gestolen. Wie dan wel? Hij was de enige die alleen mekaar goed kende, dat hebben kunnen uitvissen. Wat staat er in dat dagboek? Dacht alleen mekaar daarmee dat geld te verdienen, waar ze mevrouw Koning van vertelde? Chantage. Chantage. Sneed loopt maar een paar meter voeren en toch verliest Kandelien telkens uit het oog in het dichte hakhout. Dan oriënteert hij zich enkel op het gehoor, op het geluid van Melgrave's rammelende ketel. Wat is er aan de hand, Sneed? Wat is aan de hand, Milwijk? Een morast voor ons. Becker en... Ik bedoel, meneer Becker en meneer Willis... en meneer Ryland zullen een weg eromheen zoeken. Laat de anderen terugkomen, dan kunnen we hier rusten. Terugkomen! Rusten! Moe, mevrouw Bellis. Oh, u mag wel Mary zeggen. Je wordt intiem met elkaar op zo'n vakantietrip. Pas maar op, Mary. Ik ben ook maar een man. Oh ja, papie? De gedekeneer Stuart, ik kan niet zomaar op de grond gaan zitten. Ik oh, ben al bezig, mevrouw. <laughs> Noem me dan toch maar liever Mejuffrouw juffrouw Dallas. Je weet nooit met zo'n oude vrijgezel. Hoe weet u dat ik vrijgezel ben, Mejuffrouw juffrouw Dallas? Geen vrouw houdt het uit bij zo'n eigenwijze beer. Maar wat is Martin Ryland voor een man? Zou het u niet kunnen zeggen. Waarom let hij op Willis? Gewoon uit sympathie, denk ik. Is hij van de geheime dienst? Oh, zie je hem liever als held? Ik vroeg je iets, papi. Is hij van de geheime dienst? Nou, zo geheim nou ook weer niet, dochtertje. Als jij en ik het ook al weten. Als Willis een oplichter is of een spion, werken Becker en hij voor dezelfde baas. Dat maakt het moeilijk voor Ryland. Alleen tegen die twee, Becker en Willis. Drie bij het moeras. Becker, Willis, Ryland. Jullie zoeken rechts, ik links. Wie een uitweg vindt, die fluit de ander. Jij gaat niet alleen, Becker. Ik ga met jou mee. Doe geen moeite, Willis. Ik wandel graag alleen. Van Wano. Al. Jij gaat, ga ik ook. Jij kunt Ryland niet teleurstellen. Kost hem zijn baantje. Adieu, ik ben weg. Becker! Becker, blijf hier! Blijf staan, Willis. Blijf staan of ik schiet. Te laat, Ryland! Te laat. Handel hem ook. Ik heb ook wel argumenten. De revolver van Norris. Dacht ik het niet. Zo sta je mooi, Ryland. Met je handen ten hemel. hè? En je verroert geen vind dat ik weg ben. Is verstandig, Willis. Pas op voor Becker. Laat hij oppassen van mij. Bekker! Bekker! Bekker! Hij komt me toch na, de stumper. Bekker! Bekker! Zo, Willis, hoe gaat het? Kan ik iets voor je doen? Bekker, ik heb je. Blijf staan waar je staat. Ik ben gewapend. Ik ook. De revolver van Norris, je bent een handig knaapje. Ik weet, Bekker, waarvoor je hier bent en de baas houdt niet van grapjes. Maak je geen zorgen, Willis. Ik ben stip van nature. Ik voer opdrachten naar de letter uit. Neem het dan mee voor Luiland mij in Singapore afleveren. Thailand is nog niet in Singapore. En wie weet of je ooit komt. Bekker, Bekker, neem me mee. Dit is mijn kans. Hé, nee, tot ziens. Daar staat. Bekker, op een schiet. Eentje niet op Willis. Ik kom terug tot ja, dat was. Ja, voert dat wat ik in schild, Bekker. Daar staat op een schiet. Vandaag je. Te laat, mannetje. Ah, goed schot. Jij boft dat ik scherpschutter ben. Precies in je hand. Geef in ieder geval voor mij hier eens? Hé, hey, draai om en verdwijn. schiet op, of ik schiet niet in je hand, maar in je romp. Terug naar de andere weg, hé, hey, Lekker. Jan uh. niet, Willis. Ik kom terug, heb ik gezegd. Je bent een man van mijn woord. Tot ziens, vriend.